Ik? Ontgoocheld in mijn ouders? Nee, dat gaat niet. Die gedachte zal nooit in mij opkomen. Welkom. Sta recht. Neem nu de rechterdeur naar buiten. Volg de zwarte lijn doorheen het gebouw. Ik wil u mijn school tonen. Volg mij. Van mij verwachten mijn broertjes en zusjes. Ik ben zeg maar, de enige thuis die zeg maar, IJzer doet, zeg maar zogenaamd.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 Dan vraag ik of ik daarom even mag zitten. En mag je dat dan? Uh, ja, als je dat vraagt. Dat is een soort wachtruimte of zo? Ja, als die leeg is. Dan ga ik daar gewoon op een stoel zitten. Ik ken een paar meisjes, van Humana, die naar de zolder gaan. Echt zo stiekem. Die gaan met de trap, zo'n dunne trap, naar boven. Als je de trap neemt, zo helemaal naar boven. Ik weet niet of je daar al bent geweest, maar daar is zo'n zo lange gang. En dan zo'n klein kotje eigenlijk. En daar komen de vriendinnen vaak samen. Een soort van geheime bijeenkomst? Nee, want soms doen we muziek op en dan beginnen we te dansen en zo. Jullie dansen in dat kleine kotje? Ja, op allerlei muziek, alle soorten. En dan als de leerkracht komt, dan zijn zij weggepakt. Want dat kotje hè? Dat is eigenlijk net boven het lokaal van de onderdirectrice. Dus als je daar begint te springen of zo, dan hoort zij dat wel. En dan stuurt zij iemand of ze komt zelf. Hè? Alleenzin. Ik ben daar gewoon.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 Je ja, hoort aan met de ja, van mensen die allemaal door elkaar roepen. En je ziet die poort, je gaat die spijplaats op en je wordt precies. Terwijl ah, ik dit zijn, ik haat school. Mijn allereerste dag hier op school. Dus ik kom binnen, 2 in de klas, tweede in de middelbaar. En ja, iedereen ziet dat is geen Belg, dat is een Marokkaan. Stel je? ...voor het precies bekeken zo van uh, wat komt hier doen, snap je? En zij weten ook dat ik van Bezo BSO kom. Maar mijn eerste rapport hier, in het tweede middelbaar... ...alle leerkrachten komen naar mij toe en ja, ze schudden mij de hand. Ze zeggen, deze hadden wij niet van u verwacht. Je komt net van het BSO, chapeau, doe zo verder, snap je? Die momenten, die blijven mij bij. Mijn eerste schooldag, mijn eerste rapport. Maar, oh, wat heeft dat Marokkaan zijn ermee te maken?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 Lief en bulpzaam, zeker. Sympathiek. Lief, ordelijk, netjes. Een jongen die altijd klaar staat voor iedereen. Twijfelt veel, durft weinig. Krijgt liever geen aandacht. Graag alleen. Goed in tekenen, eerder rustig. Legt keih veel, heeft een onvergetelijke, want heel irritante leg.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 Is dat de invloed van uw ouders, dat realisme? Nee, dat ligt eerder aan mezelf, denk ik. Ik ben een keer blijven zitten, het jaartje verloren. En toen heb ik me echt een doel gesteld. Ik word boekhouder en klaar. Ik heb mijn ouders één keer echt verdriet gedaan. Ik ben jong en op een keer heb ik een mes mee naar school genomen, want een jongen daar heeft mij bedreigd. Ik kan er niks mee doen met dat mes. Ik wil gewoon stoer overkomen. Maar ja, die jongen zegt dat tegen de leerkracht en dat pakt helemaal verkeerd uit. Toen, ja, toen heb ik mijn ouders echt verdriet gedaan. Mijn ouders verwachten dat ik geneeskunde ga studeren. Maar dat interesseert me niet. Dus dat ga ik links laten liggen. Zijn er nog dingen die ze van jou verwachten? Uh, ja, dat ik rond mijn twintigste ongeveer ga trouwen. En? Tot nu toe geen plannen. Mijn vader die is hier niet geboren en heeft hier nooit op school gezeten. Dus dan krijg je cultuurbotsingen. Snap je? Mijn vader is best wel ouderwets. Bijvoorbeeld uitgaan of zo. Zijn standpunt is niet, sowieso niet. Voor hem moet een meisje gewoon lekker thuis zitten, terwijl uitgaan voor ons iets heel normaals is. Hè? Of vriendjes, dat soort dingen. Heb je al een vriendje gehad? Ja, maar als mijn ouders dat zouden weten... Hè? Ze weten het niet. Zoiets zou ik nooit met hem kunnen bespreken. Mijn ouders spelen een rol, ja. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik een goede opvoeding kreeg. Tot mijn arts ben ik bij mijn moeder gebleven. Tot mijn vertiende heb ik in Afrika gewoond. Kom je in België terecht? Mijn vader woont hier. Hij heeft mij meegenomen. En je moeder? Mijn moeder woont in Afrika. En je reist soms naar daar? Ik ben nog niet gegaan. En je mist je moeder? Ja, ik mis haar. Ik heb haar al tien jaar niet gezien. Uh, vorig jaar, eens op het einde van het schooljaar, toen begon ik mij echt goed te voelen hier op school. En toen heb ik mijn groepje gevonden. Daarvoor voelde ik mij echt onzeker. Ik was een beetje aan het sukkelen. Ik dacht er zelfs aan om van school te veranderen. Maar toen heb ik mijn groepje gevonden. Dat was ergens in maart of april. Bedankt om mee te lopen. Stop nu met de kleur te volgen. Wandel naar de speelplaats. En zoek mijn feste plekje. Ze noemen mij de voetballer met spijt.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 Claudio, Claudio. Claudio. Pedro. Pedro, Pedro. Hij wil astronaut worden. Pedro. Pedro. Sofian bijvoorbeeld. Sufjan. Sufjan. Hij is echt slim. Sofian. mijn ja. Mijn klas gaat smaken. Dat zijn hardwerkende mensen, Ik denk aan Enest. Enes, een slimme jongen. Enes. Enes. En er is ook een meisje, maar ik ben haar naam vergeten. Maria. Nafisa. Hamza. Hamza. Ze... Van Hamza gaan we zeker nog horen. En van Mohammed, Mohammed. En Salah, Salah. En Ismail ook.